10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het regime van Gaddafi was op de hoogte van het Nederlandse plan... om eind vorige maand met een helikopter uit Libië... een aantal mensen te evacueren. Dat staat in een brief aan de Kamer... waarin de ministers Roosentaal en Hille uitleg geven... over de aanhouding van de helikopterbemanning op zondag 27 februari. Hoe de Libiërs ervan wisten is niet duidelijk. Maar het staat vast dat het aanvliegen van de Nederlandse helikopter... geen verrassing was. De Nederlanders werden meteen overmeesterd.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 De Libische staatstelevisie meldt nieuwe aanvallen op Tripoli. Het is de derde opeenvolgende dag dat Libië wordt bestookt... door gevechtsvliegtuigen van verschillende landen. Wat precies het doel is, is niet duidelijk. De Amerikaanse televisiezender CNN laat beelden zien... van luchtafweergeschut in Tripoli.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 Maxima van 11 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. AWB nou, Verkeersinformatie. De N207 Bergambacht Lisse is nog steeds tussen Boskoop en de N11 in beide richtingen afgesloten. De oorzaak is een gekantelde vrachtwagen en die wordt zo lang omgeleid. Vanaf de spoorwegen, ondertussen Nunspeet en het harde rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur.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 In het concertgebouw. 26 en 29 maart. Stel snel op orkest.nl. Libris Boekhandels vindt u op libris.nl. Libris. Boeken. Heel veel boeken. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Henry Schut. Goedenavond. Het gesprek aan de koffieautomaat had vandaag moeten zijn dat ADO gisteren Ajax versloeg voor de tweede keer dit seizoen. En dan was doelpuntenmaker Lex Immers een van de bejubelde spelers. Daar is Immers. En verhoeven is kansloos. De bal gaat onder hem door. Uiteindelijk ging het wel over Immers, maar in een geheel andere context. In het feest na afloop van ADO-Ajax liet Immers zich helemaal gaan... en zong hij kwetsende liederen. Zometeen meningen en consequenties. Geen Theo Jansen en geen Arjen Robben bij Oranje. De bondscoach, Pet van Marwijk, kreeg afzeggingen... in de aanloop naar de Interlands tegen Hongarije. Met Klaas-Jan Huntelaar had hij nog een twijfelgeval. Huntelaar zelf leek vanmorgen nog optimistisch. Ik denk dat we eerst dadelijk even boven gaan kijken hoe de knie is... En Vanuit daar gaan we, gaan we verder kijken. Uh, gaan we trainen en, uh, en langzaam, zeg maar, stapje voor stapje uh, naar vrijdag toe werken. Maar inmiddels is Klaas-Jan Huntelaar niet meer bij Oranje. Nigel de Jong is er wel. Na een lange afwezigheid doet hij voor het eerst zijn verhalen... over de straf die hij kreeg van de bondscoach. na een aantal zware overtredingen. Ook bij Ajax hebben ze een goed gesprek gehad. Het conflict tussen trainer Frank de Boer en spits Mounier El Hamdoui is bijgelegd. De Boer heeft geen spijt van zijn beslissing om El Hamdoui te straffen. Je moet ook zeg maar, naar een groep moet je heel duidelijk zeggen tot hier en niet verder. En dat heb ik gedaan. Zometeen meer. En ook het verhaal van Ajax-keeper Jeroen Verhoeven. Is hij nou echt te dik of niet? Dat allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Een feestje met gevolgen voor middenvelder Lex Immers. Hij vierde de overwinning van ADO op Ajax in het Spelers Home. Het Supporters Home moet ik zeggen. En op dat feestje werden kwetsende liederen over Ajax en Joden gezongen. Staand op de bar zong en danste Immers uitgelaten mee. Ja, de tekst is duidelijk. Ronald van der Geer, goedenavond. Goedenavond, op, Henry. Hoe kan iemand als Immers, een speler van Aden Den Haag... een profvoetballer die weet dat alle camera's altijd op hem gericht zijn... zich hiertoe laten verleiden? Hij zal in eerste instantie gedacht hebben dat hij toch uh, was in de anonimiteit... in de anonimiteit van een, uh, een supporters-home. Vervolgens moet je ja, eigenlijk het filmpje erbij zien. Een massa supporters, een tafel waar vier mensen op staan. Vicento uh, Immers, Maurice Stijn, de assistent en John van der Brom, de, de coach... Ja, en ik denk, uh, zonder het goed te praten, hè, maar je zoekt naar een verklaring... Uh, dronken van geluk, zich laten meetrekken in al het enthousiasme... en daarin uh, baldadig uh, geworden en, uh, en zwaar over de scheef gegaan. Ja, en iets te veel supporter dus misschien wel, zelf. Ja, nee, goed, het is natuurlijk niet onbekend dat, dat Lex Immers supporter is. Hè? Uh, altijd ja. supporter is geweest van, van ADO Den Haag. Dus dat hem dit overkomt, dat, dat verbaast mij niet zo, zo heel erg. Alleen, hij had inmiddels na jaren profvoetbal wel moeten weten... wat hij wel en niet kan doen. En, en ja, eigenlijk moeten de supporters ook dat weten. Maar goed, die, die kun je niet verbeteren. Maar hij had hier verstandiger moeten zijn, ja. Ja, laten we het even in het juiste perspectief zetten. En dan zijn wij maar twee simpele mensen met twee simpele meningen. Daar zal de rest van Nederland misschien heel anders over denken... Um, ik denk dat veel mensen, als ze dit horen... met name buiten de voetbalwereld, er helemaal niets van begrijpen. De verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog meteen zien. Hè. We gaan op jodenjacht. Um, maar het juiste historisch perspectief is eigenlijk wel anders... Hè, binnen het voetbal, als je het woord joden bijvoorbeeld te pakken neemt. Ja, het is, uh, hoe heet dat, een geuzenaam voor, uh, voor Ajax. Hè? Dat is al... Uh... Ja, dat wil Ajax zelf ook niet. Daar heeft Uri Coronel, de, de huidige voorzitter van Ajax, jaren geleden al tegen geprotesteerd. Ook altijd nog gezegd, als dit de bijnaam blijft voor, voor Ajax, dan, dan wil ik daar eigenlijk niks mee te maken hebben. Nou, hij heeft het in Amsterdam niet kunnen verbeteren. Laat staan buiten Amsterdam. Dus inderdaad, het heeft helemaal niets met de Tweede Wereldoorlog te maken. Het is een naam die, die gegeven is binnen de voetballerij uh, aan, aan Ajax. En daar uh, wordt uiteindelijk ook naar verwezen. Dus voor alle duidelijkheid, dit heeft, uh, en dat heeft Lex Immers ook zeker zo niet bedoeld... Hij heeft alleen maar bedoeld om uh, ja, iets te zingen richting Ajax, de ploeg die, die zojuist uh, verslagen was. En hij heeft absoluut niet gedacht aan het, uh, aan het bredere belang. Dat heeft hij ook onmiddellijk gezegd vanmiddag toen hij, uh, toen hij zijn excuses uh, aanbood. Tenminste toen er een excuus kwam via de website van ADO Den Haag. Denk jij toch dat Immers rekening moet houden met een schorsing? Nou, ja, Dat is even afhankelijk van de KNVB. De aanklager betaald voetbal heeft een onderzoek ingesteld. Nou, Daar hoeft hij niet zo heel lang over te doen, want uh, hij hoeft alleen het filmpje maar te kijken. En dan heb je de zaak eigenlijk wel te pakken. Hij zal waarschijnlijk nog even kijken of er nog wat meer uh, jurisprudentie is. En hij zal dan uh, morgen wel met een, uh, een schikkingsvoorstel komen. Ja, en de club ADO doet ondertussen ook zelf wat, hè? Nou, de club heeft vanmiddag direct gereageerd via de website. Wil niet, uh, niet reageren voor microfoon of, uh, of camera. Heeft ten eerste een excuus van Immers op de website uh, uh, uh, uh, laten uitkomen. Maar heeft de speler zelf een, uh, een boete opgelegd. En Immers heeft dus spijt via die, uh, via die website duidelijk gemaakt. En hij heeft de, uh, de boete geaccepteerd. Ja, dat is allemaal wel dan. Hè? Want wij ja, proberen uit te leggen hoe dat dan tot stand komt. Toch wel spijt en toch wel een schorsing. Begrijp jij dat dan? Uh, ja, ik, ik, ik snap wel dat hij, dat hij spijt heeft. Hij, uh, heeft. Ook natuurlijk die gevolgen niet helemaal kunnen overzien. Nogmaals had natuurlijk nooit verwacht dat dit allemaal naar buiten zou komen. los van of je het nou wel of niet moet doen. Hè. Maar dat had hij ja. natuurlijk helemaal, uh, helemaal niet verwacht. Ja en dat hij, dat hij spijt heeft. Ja, bedoel, ik heb die verklaring gelezen. Dat zijn niet de woorden die Lex immers dagelijks spreekt. Als hij met zijn vrienden praat op straat. Dus dat hebben club en, uh, en spelers samen opgesteld. Hij krijgt de maximale boete. Dat is 10% geloof ik van zijn, van zijn bruto salaris. Ja daarmee is het voor de club klaar. Ik had eigenlijk wel verwacht dat de club nog iets meer zou doen en dat de club hem alvast zou schorsen... zoals bijvoorbeeld Trent wel heeft gedaan toen, uh, toen Douglas zich op het veld mistroeg. Ja, Ronald, dankjewel. De direct betrokkenen wilden allemaal niet reageren vandaag voor ons. Uh, iemand die ons wel meer kan vertellen over de cultuur van ADO Den Haag is André Wetzel. Enkele jaren geleden was hij nog trainer en daarna technisch directeur bij ADO. Hij werkt nu in de Verenigde Arabische Emiraten. Meneer Wetzel, goedenavond. Goedenavond. Ik neem aan dat u het uh, nog niet heeft gezien, het filmpje, of wel? Ja, ik heb het filmpje ook een uur geleden gezien. Wat vond u ervan? YouTube komt overal, hè? Ja, dat is waar. Wat vond u ervan? Ja, ik vind het enorm teleurstellend. Omdat de club natuurlijk nu eindelijk de laatste twee jaar... op een goede manier in het nieuws komt. En dit jaar fantastisch sportief gezien in het nieuws komt. En dan dat nu dit weer gebeurt, dat brengt de club weer in discrediet. En dat vind ik heel teleurstellend. Ja, terwijl het vandaag natuurlijk gewoon zou moeten gaan... over die overwinning van gisteren. Ja, precies. Dan uh, presteren ze iets uitzonderlijks twee keer van Ajax winnen En uh, daar is iedereen in Den Haag hartstikke blij mee. En ik ook. En dan gebeurt er iets En uh, ja, Lex... Uh, ik vind het ook treurig dat het Lex overkomt weer. En, want ik ken hem heel goed. En ik vind het een hele aardige... Jongen, het is een prima jongen. En hij bedoelt het waarschijnlijk allemaal uh, niet zoals wij het uh, allemaal oppikken. Maar wat daar gebeurt is natuurlijk onacceptabel. Hij moet dat niet alleen maar uh, zolang ik kan dat het niet kan. Maar hij moet het ook niet meer willen. Nee, u zegt dat het hem weer overkomt. Want? Ja, er, er is al een keer in mijn tijd iets eerder gebeurd met, uh, met het uh, woord kanker. Uh, wij hebben ons toen met Den Haag verbonden aan een ziekenhuis en uh... Ja, allerlei dingen gedaan voor, uh, uh, uh, voor kankerpatiënten. En ja als dan een speler het, het woord kanker weer gaat misbruiken... Dan, dan, dan, dan, dan weet je natuurlijk niet meer welk kant je op gaat. Dus uh, uh, Lex moet uh, proberen zich als uh, professional te gedragen. En hij, af en toe uh, schiet hij nog in de rol uh, uh, van supporter. En uh, dat is waarschijnlijk in de E3 gebeurd. Ja. En dat vind ik echt treurig, omdat ik hem ken. En het is gewoon een hele prettige, eigenlijk zachtaardige jongen. Maar ja, hij gaat toch wel in de fout. Jammer. Ja, nou, nou is er altijd al veel gezegd hè, over... we hadden het net al over met Ronald van der Geer... over die term, uh, we gaan op jodenjacht. Even los van dat uh, Immerstad ook zingt. Wat, wat vindt u van dat soort teksten? Ja, ik vind, ik, ik vind het uh, onacceptabel, dat soort teksten. Nou, we kunnen wel zeggen wat de naam is. Uh, maar uh, ik denk dat we dat gewoon allemaal niet moeten willen... en ook niet moeten doen. En uh, ik vind het ook jammer dat, uh, dat de club niet... Uh, wat harder optreedt. Want de club heeft uh, volgens mij ook een verantwoordelijkheid. De, de speler wordt nu gestraft omdat hij iets gedaan heeft. Maar de club is op zo'n moment ook uh, verantwoordelijk. Het gebeurt in de supporters home. En uh, ja, ik vind, uh, ik vind dat de club zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En, uh, uh, ik vind de boete eigenlijk uh, net iets te weinig voor, zo zwaar, uh, voor zo, zoiets zwaars. Ja. Zijn we wat, wat dit soort leuzen betreft eigenlijk nog in het stadium dat je het nog terug kan draaien? Ook als je, als je ziet dat de supporters van Ajax zichzelf ook al als Joden toezingen op de tribune. Ja, nou ja, ik vind, ik vind dat ook uh, heel slecht. Uh, ik, vind het, ik, vind, ik, vind, ik vind dat niet kunnen. Uh, ja goed, uh, uh, als men in de voetballerij dat wel acceptabel vindt... dan moet men het vooral blijven doen. Maar ik heb daar, ook, ik heb daar mijn eigen mening over. Ik, uh, ik vind niet dat we dat moeten willen met z'n allen. En uh, ik ben het helemaal met coronel. Eens dat, dat dat moet stoppen en uh, dat, zal, dat zal nog wel een poos duren, want uh, het zit diep bij de supporters. Ja. Uh, de, de, de, het zit uh, vooral bij de wat oudere supporters en uh, die brengen het nu weer over op wat jongere supporters, maar uh, we moeten zorgen dat het, uh, dat het langzaam uitsterft en uh, dat was een aantal uh, uh, jaren, ging dat de goede kant op. En uh, door dit soort dingen leeft dat weer op, en dat vind ik heel erg jammer. Ja, wat kan je dan nou als club aan doen hè, om dit soort dingen te voorkomen? Want die rivaliteit tussen die clubs, die is er. Die leuzen, ja, die zijn er dus. Daar moet je mee, mee omgaan ja. dat het op de tribune gezongen wordt. Uh, spelerszaken blijkbaar beïnvloed zien we dan dus vandaag. Hoe kan ja. je dat voorkomen ja. als club? Nou, ik ben ervan overtuigd dat Ado er alles aan doet om dit soort dingen te voorkomen. Wij, uh, ik weet het uit mijn ervaring. Toen ik er zat, dat we voor dat soort wedstrijden van allerlei acties ontplooiden. Ook bij de supporters heel scherp letten op wat er op spandoeken geschreven werd. Dus die club is er echt heel goed mee bezig. Daar ben ik van overtuigd. En daarom is het des te treuriger dat het nu toch weer gebeurt. En ik denk dat ze daar ook erg van geschrokken zijn. Ja, Als u nog bij ADO zou werken, wat voor maatregel had u dan vandaag genomen? Maar wat je, wat je dan normaal gesproken doet, en ik heb dat in een aantal situaties wel eens gedaan... is uh, uitspreken dat je het daar niet mee eens bent. En dan keer je je eigenlijk als leiding tegen je speler en tegen je supporters... En dat wordt je dan niet in dank afgenomen. En dat, in, dat gebeurt in dit geval ook door hem een boete op te leggen. Maar ik vind dat de club uh, toch iets meer verantwoordelijkheid heeft. dan alleen maar de speler een boete opleggen. Zij zijn zelf ook verantwoordelijkheid. En dat moet je, denk ik, uh, op dat moment realiseren. Ja. En uh, ja, ik, zal, ik had een schorsing op zijn plaats gevonden. Ik, uh, ik vind uh, dat Twente in dat soort uh, dingen. wat duidelijk optreedt. Uh, en uh, ik, ik, het is jammer dat Den Haag dat niet ook gedaan heeft. Ja, en moet je dan dus eigenlijk vandaag juist wel voor de microfoon en camera verschijnen? Ja, ik denk dat één persoon uh, als spreekbuis van de club voor de camera's moet schijnen. En uh, duidelijk uh, moet maken dat de club hier niet van verdiend is. De positie van de club heel duidelijk neerzetten. En uh, dan, dan, ja, het is gebeurd. Dus dat kan je niet meer terugdraaien. Maar dan weet in ieder geval iedereen hoe uh, de leiding in Den Haag erover denkt. Ja. Uh, ja. Ja. Uh, alleen, nogmaals, het is dan wel vaak zo dat die, die, die, die supporters uh, zich tegen jou gaan keren. Nou ja, goed, daar moet je tegen kunnen in de voetballerij. Ja, u heeft een paar keer gezegd nu de supporters tegen je gaan keren. Heeft u daar persoonlijke ervaring mee? Nou ja, dat, dat is een aantal keer gebeurd. Kijk, als er iets uh, gebeurt wat jou niet bevalt als leidinggevende in een voetbalvereniging... en je zegt er iets van, dan, uh, ja, dan wordt dat uh, niet altijd geaccepteerd. Uh, mensen, de supporters vinden blijkbaar dat dit wel kan want noemt... Ze staan allemaal mee te zingen en ze, ze vinden het allemaal prachtig. En ik denk dat nu heel veel supporters nog, uh, nog steeds vinden dat het, uh, dat het moet kunnen... en dat het ook uh, in de toekomst moet kunnen. Ja, maar dat wordt en, niet geaccepteerd. Uh, ja. En, in, in de, en dat, als je als je daar tegenkeert, nou, dan, uh, dan, dan, dan word jij aangepakt. En dan zoeken en, ze je thuis op of hoe moet ik dat zien? Nou, nee, zo erg. zo erg is het gelukkig niet meer. Okay. Maar uh, ja, dan, uh, in, uh, dan... Nou, kijk maar op de, wat er op het internet gebeurt daarna. Dan, uh, dan gaan ze zich tegen je keren. En het, het, het is zelfs waar dat men uh, uh, zich nu op het internet ook weer naar, uh, tegen mij gaat keren... omdat ik er uh, uh, de moed heb om daar commentaar op te leveren. Maar uh, ik heb dat altijd gedaan, dus ik zal het ook gewoon blijven doen. Ik vind dat het in de voetballerij niet kan. Ik vind dat het dan hier thuis hoort. Uh, uh, ik vind dat we normaal met elkaar om moeten gaan. Ja, oké. Okay. Andere Dank voor uw duidelijke mening. Hoe is het in de Emiraten? Ja, uitstekend. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Uh, de club staat bovenaan. Het is hier prachtig weer. Dus uh, nee, op de mei gaat het uitstekend. Goed okay. aan iedereen in Nederland. Hartstikke mooi. Geen spreekwoorden daar. Okay. Nee, hoor. nee hoor, geen spreek. Ik versta ze in ieder geval niet. <laughs> <Okay>. Fijne avond. <laughs> Dankjewel. Da. Het is niet de eerste keer dat een speler zich verbaal laat gaan tijdens een feest. Ajax ziet Jan Vertongen moest vorig jaar twee wedstrijden aan de kant zitten... voor het beledigen van Feyenoordes tijdens de huldiging na de overwinning in de beker. Het zijn maar kakkenlakken! Kakkenlakken! Danny Esp, de voorzitter van de Spelersvakbond VVCS. Goedenavond. Goedenavond. Zijn deze twee gevallen eigenlijk vergelijkbaar? Nou ja, goed, kijk, uh, natuurlijk zijn ze enigszins vergelijkbaar. Omdat uh, ja, beide spelers zich, uh, zich laten gaan richting het uh, publiek. En uh, goed, wij zijn natuurlijk van mening dat je elkaar op het veld moet beconcurreren op een gezonde manier. En je na, het, uh, na de wedstrijd natuurlijk gewoon altijd uh, met respect uitlaat over je tegenstanders. Ja, en zoals nu in het geval van Immers. Wat voor standpunt nemen jullie als VVCS dan in, als spelersvakbond? Nou goed, wij vinden ook dat, dat we, we uh, deze uitspraak ook gewoon... Uh, uh, compleet misplaatst is en uh, uh, ja dat hij gewoon hiervoor inderdaad uh, ja nou goed in ieder geval uh, excuses moet aanbieden want dit, ja, dit, dit gaat dan net iets te ver wat, wat ons betreft en uh, natuurlijk zijn er uh, verzachtende omstandigheden hm. aanwezig um, wat en, zijn die dan? En, en dat, nou goed, ik denk dat hij niet, niet bewust was van van wat hij precies zei en uh, wat hij op dat moment ook uh, uh, uh, aan het doen was ik denk dat hij daar uh, niet, niet goed over heeft over nagedacht en dat dit een keiharde les is voor hem. Dat je elkaar gewoon inderdaad ook al uh, uh, dat je elkaar gewoon met respect behandelt. En, en ik denk dat het voor hem een goede leerschool is. Ja, wat kun je hier aan doen dan vervolgens als spelersvakbond? Nou goed, we zijn zelf uh, initiatief nemen van, uh, van uh, uh, de, de campagne Sportiviteit en Respect, waar uh, alle geledingen van het voetbal aan meedoen. En ja, daarin hebben wij gewoon de taak om, om spelers bewust te maken van hun voorbeeldfunctie. En dat wat zij zeggen of wat zij doen, dat dat uh, gekopieerd wordt door, uh, door kinderen uh, in, in de maatschappij. En uh, ja, daarom moet je altijd bewust zijn van wat je zegt en wat je doet. En uh, ja goed, er gebeurt uh, uh, toch uh, ook meteen een maar dat het niet het geval is. Ja, en hoe moet ik dat voor me zien? Krijgen alle spelers daar dan les in te de tijd? Nee, goed, deze Wat campagne die, die nee, deze campagne is, uh, is, is pas sinds een aantal uh, uh, sinds een half jaar actief. Uh, nog niet zo op de voorgrond. Maar wij, het is inderdaad de intentie om, om de spelers toch te wijzen op uh, dat aspect van hun baan. En dat het vaak het, uh, het effect uh, veel groter is dan dat zij verwachten. En dat ze zich daar bewust van moeten moeten zijn. Ja. En dat is een taak van ons, maar ook van de clubs. Uh, om, om daarmee aan de slag te gaan. Nou krijgt Immers in dit geval uh, van de club de maximale boete. Dat is 10% van zijn bruto maandsalaris. Gaat hij daar echt van schrikken of moet dat niet veel hoger zijn? Nou goed, ik vind het altijd lastig om hier een, soort, om hier een, hier een, uh, een straf aan te koppelen. Ik denk uh, dat hij zichzelf uh, zijn club, zijn team uh, en, enorm in de steek laat uh, met deze actie. Uh, dat hij ook een, uh, een, een bevolkingsgroep... Uh, beledig. Uh, ik, denk, ik ben nog steeds van mening dat hij dat niet bewust heeft gedaan. En dat zijn. Uh, het is niet goed wat hij heeft gezegd, omdat het in een andere, voor hemzelf in een andere context uh, geplaatst uh, wordt. Um, maar goed, ik vind wel van ja, je moet inderdaad wel op je vingers getikt worden voor dit gedrag. Want nogmaals, uh, ja, goed, je hebt toch een speciale positie in een maatschappij. En, en, daar, en, daar, uh, en daar moet je mee omgaan. En dan is dit wel een hele harde leerschool. Maar ik denk dat die wissel, vooral door de publicitaire commotie... Ja, dat hij daar toch denk ik wel heel erg van geschrokken is. En goed, ik denk dat de KVB hier ook nog wel wat aan gaat doen of wat tegen gaat doen. Ja, maar los daarvan, hij is vast geschrokken inderdaad. Maar, maar hoe kan je zo'n speler dan het beste op de vingers tikken? Jij zegt natuurlijk, in het voren moet je overkomen dat het gebeurt. Maar als het dan gebeurt, een boete omhoog, vind jij geen goede optie dus? Nou goed, er is gewoon, volgens de CEO mag je een speler een maximale boete, boete geven. Die is ja. behoorlijk. Daarnaast ja, hangt er een schorsing boven het hoofd, wat hem dus ook al... Uh, uh, financieel uh, en, en sportief natuurlijk raakt. En, daar, uh, en, en daarnaast, uh, ADO zit in een uh, belangrijke fase in de competitie. En ze zullen hem heel erg missen. Wat dus ook grote consequenties kan hebben... voor de uh, sportieve prestatie van het team. En ik denk dat ADO daar uh, denk ik wel laaiend over is. Dan kan ik niet in de organisatie daar kijken. Maar ik denk dat men toch wel hier uh, enorm op wat is. En dat men dit juist in de toekomst uh, wil voorkomen. Ja, Danny Esp van de Spelersvakbond VVCS. Dankjewel. So called Mr. Amy McDonald met Mr. Rock and Roll. Bijna zes maanden lang ontbrak Nigel de Jong in de selectie van het Nederlands Elftal. Hij was bij de vorige wedstrijd geblesseerd, maar daarvoor werd hij niet opgeroepen. Maandenlang omdat bondscoach Bert van Marwijk hem wilde straffen voor een serie zware overtredingen. Vandaag meldde de Jong zich weer in Noordwijk. Bert Maalderink sprak daar met hem na de training. Heb je opgezien tegen deze dag of heb je juist naar uitgekeken? Ja, waarom? Nou ja, er is nogal wat gebeurd natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Maar uh, uiteindelijk, is het, uh, als de, uiteindelijk is het weer leuk om uh, lekker om bij de jongens te staan. Dus uh, uiteindelijk is het geen probleem uh, geweest om hier, hier aan te sluiten. Ik bedoel, uh, die jongens kunnen al uh, wat langer. En uh, natuurlijk uh, dat, je, dat je weer hier bij op het veld kan staan met die jongens... Uh, is alleen maar weer een goed gevoel. Hoe is dat met de bondscoach dan? Goed, geen probleem. Omdat hij toch uiteindelijk een strafmaatregel heeft uitgesproken. Die twee interlands tegen Moldavië en uh, Zweden. Zit dat nog oudsteer bij jou? Ja, het uh, leven gaat verder en uh, voetbal gaat ook verder. Je moet niet op, uh, op dingen die er zijn gebeurd. Uh, uiteindelijk uh, moet je ook gewoon verder. En, uh, uiteindelijk uh, moet je ook gewoon uh, in staat zijn voor het, voor het elftal. En uh, daar staan. En dat hebben we ook, uh, besloten, dus uh, uiteindelijk is het geen probleem. Nee. viel dat zwaar eigenlijk voor jou. Want je hebt nogal een bak met kritiek over je heen gekregen uit Nederland. Terwijl je juist in Engeland op handen gedragen werd. Is dat raar? Is dat lastig? Is dat zwaar? Nou ja, het hoeft een beetje met je persoonlijkheid zelf te maken hoe je erin staat en uiteindelijk moet je niet, uh, niet te veel uh, lezen en uh, luisteren naar wat uh, mensen zeggen en moet je gewoon lekker voetballen. En, uh, uiteindelijk heb ik dat ook gedaan ik, uh, ik heb besloten om niet te praten en, uh, mijn eigen remedie is uh, dat je gewoon uh, moet spelen op het voetbal, want uh, ik bedoel, elke voetballer uh, krijgt daar het uh, meeste energie uit en, uh, is, uh, is, voelt zich het lekkerst om, uh, om te spelen, dus uh, dat heb ik ook gedaan. Ja, dat betekent dus dat je al de kritiek uit Nederland, daar heb je eigenlijk niks van aangetrokken of niet gelezen of niet gehoord. Nou, ik zou eerst, uh, ik heb een Skybox thuis met uh, Engelse televisie, dus uh, ik heb veel Sky gekeken de afgelopen tijd. Dus, maar ja, natuurlijk heb je iets van meegekregen? Uh, ja, je hoort wel eens dingen. En, uh, maar ik bedoel, uh, uiteindelijk uh, moet, je gewoon, uh, moet je gewoon, doen wat je het beste in bent. Dat is gewoon voetbal ik bedoel, het is een blaas. simpel. Uiteindelijk heeft het met jezelf te maken hoe je dat zelf oppakt. Of kan het ook slijten? Want uiteindelijk is het nu al een half jaar geleden dat je bij Oranje hebt gespeeld. Die commotie was ook eigenlijk van vorig jaar. Kan dat ook slijten? Tuurlijk slijt het. Ik bedoel, uiteindelijk ben je hier weer na zes maanden. sta weer op het veld hier met Nederlands zelf. Dus het is weer even een tijdje terug. Dus uiteindelijk is het wel weer even lekker dat je weer de jongens bent. Ja, de aankomende periode zal uitwijzen of ik een steentje kan bijdragen aan de Nederlandse ofte. Heb je nog met Van Marwijk gesproken eigenlijk, uh, toen je aankwam vandaag? Ja, we hebben gewoon elkaar groet. Maar dan gaat het niet over andere dingen, over hardspel of niet hardspel... of dat je daar voorzichtig mee moet omgaan of zo. Daar gaat het dan niet over op zo'n eerste dag? Nee, nee, normaal niet. Ik bedoel, uh, de eerste dag is uh, dat je elkaar weer even ziet... en dat je weer even met elkaar praat en een beetje... Oude koeien uit de sloot haalt. Dus, uh, Oude koeien? Ja, met die jongens heb ik het over. Hè? En dan vrijdag gewoon weer naar van Bommel? Zullen we zien? Ik weet niet uh, wat de bondscoach... Uiteindelijk uh, heeft, het, uh, heeft de bondscoach het voor te zeggen. Uh, ik ben hier gewoon uh, om een steuntje bij te dragen aan het team. En uh, ja, Of je gaat spelen, ja of nee, dat is aan de bondscoach. En uh, Wat er ook gebeurt, uh, ik zal er staan. Lastig al die journalisten uh, toe te spreken? Nee, nee. Nigel de Jong heeft vandaag nog wat oude koeien uit de sloot gehaald. Bas Tiggler heeft net als Bert Maldeling vandaag oranje gevolgd... en zal dat ook de komende anderhalve week doen. Bas, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, Nigel de Jong is dus terug, maar dan is de vraag... gaat hij ook meteen weer spelen? Krijgen we de tandem de Jong van Bommel... of wordt het misschien van de vaart van Bommel? Ja, dat is een hele goede vraag met een heel moeilijk antwoord. Iedereen weet dat uh, Van der Vaart toen de Jong niet speelde... daar uh, een aantal wedstrijden gespeeld heeft, uh, onder meer tegen Zweden... en dat iedereen daar laaiend enthousiast over was. Maar iedereen weet ook dat Van Marwijk, de bondscoach... nogal houdt van zekerheden en zeker in een uitwedstrijd tegen Hongarije... misschien zegt, nou dan kies ik toch maar weer voor... laten we zeggen de Jong en Van Bommel, dan staat het wat zekerder. En dan zou je in de thuiswedstrijd misschien... Weer voor een iets offensievere variant kunnen kiezen. Zou kunnen. Ik vind, ik vind het heel moeilijk in te schatten. Ja, en dan krijg je dus toch nog moeilijk met de opstelling. Want je zou zeggen, na nou die, die afzeggingen met Huntelaar niet en Robben niet. dan wordt het hem een stuk makkelijker gemaakt. Die hoef je dus al niet op te stellen. Maar dan wordt nog de grote vraag: waar komt Van de Vaart te staan? Ja, nou ja, of komt Van de Vaart dan wel ergens ja. te staan? Kijk, voorin kun je denk ik wel vrij makkelijk invullen. want dan zal hij van Persie op de plek van Huntelaar zetten. Dan kun je Kuit aan de rechterkant houden. Nou, Snijder op tien is onomstreden. De linkerkant, uh, waar dan Robben of Kuit staat... dat zou dan nu open kunnen vallen voor Affelay. In theorie nog Elia, maar die kans lijkt me niet klein. Dus dat, ik denk dat dat wel vaststaat. Dus dan heb je volgens mij de keuze De Jong of Van de Vaart naast Van Wommel. En de rest uh, staat wel. Ja, en anders toch misschien weer Van de Vaart op links... Oh, dat zou ook nog weer kunnen jou ja, hoor. Dat is de variant van zeg maar, het begin van het wereldkampioenschap, oh, ja. waarvan iedereen na twee wedstrijden, nou ja, waar, waarvan iedereen na tien minuten zei, <lacht> dit is het niet. En waar we na geloof ik twee wedstrijden of drie wedstrijden naar gekeken hebben. Nou ja, goed. Kijk, ik snap wel dat je bij Van der Vaart, omdat het een bijzondere voetballer is, toch elke keer toch weer probeert om hem in het elftal te krijgen. We hebben gewoon de pech, en dat is ook het geluk, want je hebt dus een heleboel goede spelers, maar de pech dat ze eigenlijk net allemaal het beste tot hun recht komen op één positie. Ja, nou dat wachten we dat af. Um, hij heeft vandaag uh, nieuwe spelers opgeroepen... Hè? Ruud van Nistelrooy, Luc de Jong en Germain Lens voor uh, al die afgevallenen. Is dat een logische keuze, die drie namen? Ja, ik denk dat hij liever nog wel een middenvelder erbij zou hebben gehad. Maar hij zal zich, en hij is dus de bondscoach, ook realiseren... dat je met nou ja, Van der Vaart natuurlijk wel wat kant op kan. Die kun je inderdaad, wat je zegt, links voorin zetten... of op tien, maar ook controlerend aan de linkerkant naast Van Bommel... En zo heb je eigenlijk met afvlaai hetzelfde. Hè. Die kun je voorin zetten, maar die heeft bij PSV natuurlijk in het afgelopen halve seizoen ook gewoon rechtshalf gespeeld. Dus je kan je het wel permitteren om als je dat in je achterhoofd hebt, om, uh, om te zeggen nou, dan roep ik maar drie aanvallers op. Omdat er blijkbaar niet heel veel goede middenvelders nog voorhanden zijn. Ja, goed, je hebt Strootman al bij de selectie. Jansen valt dan af. Je hebt en Jong en van der Vaart. En van Bommel en Affalay. Dan moet er genoeg zijn. Ja, ik vraag me dan af. Als je Ruud van Nistelrooy hoort. De grote Ruud van Nistelrooy. Die er dan de ene keer wel bij zit. En de andere keer weer niet. Moet je hem dat aandoen? Dat wel niet, wel niet, niet komen? Toch weer oproepen? Ja, dat is ook heel moeilijk. Ik, volgens mij vindt Van Nistelrooy vindt dat zelf ook niet zo'n ontzettend probleem. Die vindt het echt. Toen ik hem sprak, zeg maar in het begin. Toen hij er weer bij was, was hij echt blij en oprecht vrolijk... dat hij weer geselecteerd was. en Zelfs het feit dat hij niet zomaar weer een basisplaats had... en dat hij dan af en toe een kwartiertje mee mocht doen... zelfs dat vond hij allemaal niet zo'n probleem. Ik denk dat dat wel een keer ophoudt bij zo'n grote speler... dat hij dat toch een keer vervelend gaat vinden. Maar ik denk dat Van Nistelrooy toch heel graag nog mee wil naar het EK. En ook wel om die reden geneigd is om, om te zeggen... oké, okay, dan accepteer ik maar zoals het is en dan moet ik maar wachten op mijn kans. Dat klinkt inderdaad een beetje gek voor iemand met zijn statuur... maar dat, dat is wel hoe het is nu. Ja, want die acceptatie... Ja, ik snap dan nog wel dat je moet accepteren dat je geen basisspeler meer bent... maar als je van die statuur bent... het gaat er nu al om, word ik wel of niet geselecteerd? Dat past toch helemaal niet bij hem? Nee, maar het alternatief is dat je zegt, ik wil dat niet... en dan weet je zeker dat je niet meer geselecteerd wordt... en dat je dus het EK kan, uh, kan vergeten. En ik denk echt dat Van Nistelrooy heel graag sowieso mee was geweest... naar het WK in 2010... En ik vind dat, maar dat is een andere discussie... ook nog steeds onverstandig om hem niet mee te nemen. ik denk dat je die als breekijzer goed had kunnen gebruiken. Maar ik denk dat hij heel graag toch mee wil naar, naar Polen en Oekraïne in, in 2012. En dat hij dus zijn ego, nou dat heeft hij eigenlijk niet eens... maar dat hij zeg maar zijn statuur... Uh, wat naast zich neer kan zetten. Zeggen, nou oké, okay, ik, ik, ik neem het zoals het is. Ja, eieren voor je geld dus. Ja. Het is een dubbele ontmoeting met Hongarije. En als Nederland die goed doorkomt, dan is het EK daar. Hè. Nou zijn wij geneigd om te denken dat dat wel even lukt. Eigenlijk ook omdat de afgelopen jaren uh, alles lukte... behalve de finale van het WK. Uh, het is de nummer 2 van de wereld tegen de nummer 36. Maar is het een moeilijke tegenstander? Nou, niet echt heel erg. Vlak voor het WK is, is natuurlijk die oefenwedstrijd geweest... waarin Robben geblesseerd raakte die, uh, tegen Hongarije. Die won Nederland met 6-1. Dat was niet helemaal eerlijk, want ik geloof dat de, Hong de Hongaren... ongeveer op vakantie waren en werden teruggeroepen... omdat ze nog een potje moesten spelen. Terwijl Nederland natuurlijk vol in voorbereiding op dat wereldkampioenschap was. Maar ja, kijk, als je 36ste van de wereld staat... ze hebben vier kwalificatiewedstrijden gespeeld, net als Nederland. En ze hebben drie keer gewonnen... Uh, wel uit van Finland, dat is nog niet eens zo onaardig... maar ze hebben één keer verloren, dat was uit van Zweden met 2-0. Tamelijk kansloos. Het is een land met, met een, een paar spelers die wij kennen... maar ook dat houdt eigenlijk niet over. Kijk, Dzoetzak hoef ik het niet over te hebben, de Psv maar Juha's kennen we van Anderlecht, verdediger. Een naam die in Nederland misschien nog een belletje doet rinkelen is Vados Dat is tegenwoordig een speler van Osasuna... maar die speelde een jaar lang bij NEC, een paar jaar geleden... Maar heel veel grote namen zitten er eigenlijk niet in. En, en ja, nogmaals, die 6-1, daar moet je je ook niet te veel uh, aan vastklampen. Maar normaal gesproken mag dit toch voor Nederland... niet een al te groot probleem zijn, denk ik. We praten daar de komende dagen nog over verder. Vrijdag is ontmoeting 1 in Hongarije. En volgende week dinsdag de thuiswedstrijd in de Amsterdam Arena. Bas, dankjewel. je de Europese kampioenschappen boksen voor vrouwen... worden het komende najaar toch in Rotterdam gehouden. De Europese boksbond, de EUBC, heeft dat besloten... na overleg met NOC en NSF. Eerder was al de schorsing van de Nederlandse bond opgeheven. Japan heeft de organisatie van het WK Kunstrijden... van komend weekend teruggegeven. De ISU gaat nu op zoek naar een vervangend land. En ook de Fed Cup-wedstrijd, tennis dus... tussen de Japanse vrouwen en Argentinië, is uitgesteld. Die wedstrijd zou op 16 en 17 jaar april in Tokio worden gespeeld. Nieuwe datum is 16 en 17 juli. De plaats van handeling is nog niet bekend. En Aranska Rus heeft in de eerste kwalificatieronde voor het toernooi van Miami van volgende week gewonnen. Ze had geen enkele moeite met de Japanse Misaki Doi. Igor Seisling overleefde de eerste kwalificatieronde niet. Hij verloor van de Duitser Björn Pauw. Result Kid heet in het dagelijks leven gewoon Tjeerd Bomhof. Dat was Embrace. We gaan nog even terug naar Bas Tiggeler. Ik zei tot later deze week, Bas. Nou, het is later deze week, maar het is wel heel snel. Ja. Uh, want er is nieuws rondom Jong Oranje. En dat gaat er dan om dat Luc de Jong... die doorschoven naar het Grote Oranje vervangen moest worden. En daar is nu wat om te doen, hè? Ja, uh, want Luc de Jong, dus de vervanger... of een van de vervangers van de geblesseerde... bij het Grote Oranje, zeg even Huntelaar... Die moet dan bij Jong Oranje... want die spelen een oefenwedstrijd tegen Duitsland... moet die dus ook weer vervangen worden. Uh, dat heeft de KNVB gedaan. Uh, Corpot, de bondscoach van Jong Oranje... die uh, heeft Charlton Vicento opgeroepen van ADO Den Haag. Was dat niet? Ja, ja. die jongen die op dat podium naast Lex Immers uh, stond. Uh, nou, al dan niet mee te zingen wil ik daar aan toevoegen... want ik ga de beelden dus meteen Jong. nog eens op nakijken. Je begrijpt dit nieuws vers van de pers. Ja. Um, Stond hij daar nou wel of stond hij daar nou niet mee te zingen? Hoe dan ook, heeft de KVB nadat hij dus eerst is opgeroepen als vervanger van Luc de Jong, nu gezegd, nou we doen het toch maar niet. Om geen onrust rondom die oefenwedstrijd tegen Duitsland te krijgen. Immers, het uh, nou, dat is een Immers. beetje een flauwe voorspeling. Je deed het de de, Juist, uh, precies. Uh, want er loopt dus dat uh, vooronderzoek tegen Lex. Immers. En dus om die reden moeten we dat met Vicente nu maar niet doen. Dus een beetje merkwaardige situatie. En ik zou de heer toch willen aanraden om in het vervolg even eerst na te denken... voordat je iemand oproept. Was getekend. Bas Tegelen, dan zeg ik nu toch echt topmorgen, morgen, Bas. Yo, hoi. De felbegeerde derde ster is bijna uit zicht geraakt voor Ajax. De nederlaag tegen Ado Den Haag kwam hard aan bij trainer Frank de Boer. Zeker omdat hij als oud-verdediger zijn defensie zag blunderen. De ploeg leek daarnaast een afmaker te missen, zoals ook al in wedstrijden daarvoor. En het is in dat licht dan ook geen verrassing dat spits- en clubtopscorer El Hamdoui weer terugkomt bij het eerste. Hij werd eerder bestraft na een woordenwisseling met zijn trainer. Vandaag had Frank de Boer een goed gesprek met Elhamdoui en diens zaakwaarnemer. Ja, we hebben een goed gesprek gehad. En, uh, we hebben iedereen uh, ...hebben ze zeg zegje kunnen doen. Het heeft in eerste instantie te lang geduurd. Want het was... Uh, ...denk ik na een week was het al, al genoeg. Maar uh, door omstandigheden is het er niet van gekomen. En nu hebben we elkaar... Uh, ...goed in de ogen uh, aangekeken. En... Uh, iedereen heeft ze zegje kunnen doen. We waren ook zeg maar, met dingen eens... Uh, ...wat er is gebeurd in de afgelopen tijd. Uh, bijvoorbeeld... Uh, dat er uh, rare dingen in de pers zonder Zoals dat hij ze uh, zo bij de keel heeft gegrepen. Ja, wat zomaar uh, komt aanwaaien. Dat helemaal niet gebeurt. Dus dan krijg je dus wel een, spelen, een stempel uh, opgedragen. Wat heel onnodig is. Uh, dingen die naar buiten uh, zijn gekomen. Ja, het is heel irritant voor, voor ons, voor hem. Voor iedereen de, die bij Ajax Dus, uh, maar nogmaals. Uh, we zijn, uh, de vrede is getekend. En... Hij moet gewoon de dingen doen waar hij goed in is. En dat is voetballen en dat is proberen doel te scoren. Maar wel, zeg maar, eh, onder mijn normen. Dan zal iedereen toch zeggen... had hij maar mee laten doen, want wie weet had hij er wel een paar in geschopt. Dat weet je nooit, maar de situatie uh, is zo. En Kijk eens, uh, ik uh, stel een aantal normen en, uh, en eisen gewoon van, van iedereen. En dat zijn ook uh, normen en waarden. Nou, als iemand daar niet aan voldoet, dan uh, zo, heeft dat consequenties. En dat is uh, des ten van personen. Dus of het nou uh, Ebecilio was, of, uh, of uh, Monier of, of vertongen... die hadden dezelfde uh, ja, straf gehad. En je moet ook, zeg maar, naar een groep... moet je heel duidelijk stellen, tot hier en niet verder. En dat heb ik gedaan. Ajax, zeven jaar geen titel, is uniek in de geschiedenis. Hoe pijnlijk is dat? Het ja, is voor iedereen die ijs een warm hart toedraagt, heel pijnlijk. Ja, ijs hoort gewoon structureel uh, één keer in de drie jaar kampioen te zijn. En ja, daar, daar moeten we gewoon weer uh, naar terugkeren. Maar ja, hoe langer het duurt, hoe frustrerend het wordt uh, voor iedereen. Geldt dat ook voor jou? Want je bent natuurlijk uh, pas laat, netjes gezegd... Uh, drie, vier maanden hoofdtrainer. Voel jij het ook zo? Ja, maar ik ben zie het. En dus ik, ik voel die frustratie die de supporters voelen. voelen. En iedereen nogmaals, die, die hij zijn warm hart toedraagt, ja, die wil dat ook. En daarom is het heel frustrerend dat je steeds dan weer net niet uh, aan het langste eind trekt. Kun jij ermee leven? Want ja, je was zelfverdediger, het gebeurde jou toch zelden dat er dit soort dingen over, uh, je overkwamen. Of je de, Nee, natuurlijk ja, kan je er niet meer leven. Uh, het, het, nogmaals, het besef dat je hier een kampioenschap vergooit. Ja, dat, moet dat moet zo sterk in, in je leven. Dat je, dat je koste wat het kost. Dat heb ik ook in de kleedraam. Uh, bijvoorbeeld, uh, dat heb ik van Morten Ols geleerd. Ja, laat je niet zeg maar. Als jouw tegenstander je voorbij gaat. Dan moet je het gevoel hebben dat de doodstraf daarop staat. Nou, als jouw man scoort, dan moet je het gevoel hebben dat er de doodstraf op Dat gevoel moet je bij jezelf op kunnen wekken. Ja. Dat je, ja, wat er ook gebeurt, hij gaat, mijn man zal zeker niet scoren. Nou, uh, dat mis ik wel eens, die, die uh, gretigheid. Krug je dat erin? Nou ja, wel door, denk ik, door dit soort momenten nogmaals duidelijk aan te halen. Ja. Bij de een niet, en bij de ander, die zal het wel dat kwartje gaan vallen. Hoe nu we resterende competitie met nog een bekerfinale. Hoe zie je het zelf? We moeten heel goed beseffen dat we nu voor de tweede plek uh, moeten gaan strijden. Dat je eerste plek, dat zal heel lastig worden. Dan moet je ook niet in geloven. Maar je moet wel ingeloven dat je de tweede plek kan halen. En daar we alles, daar moet alles voor wijken. Ja, en dat zal uh, de eerste volgende bespreking, dat is iedereen weer bij elkaar. Dus zullen we dat uh, moeten we elkaar heel goed in de ogen kijken. En dat we daar echt uh, voor gaan. En natuurlijk de bekerfinale uh, proberen te winnen. Ja, dat zal uh, nu zeg maar, uh, uh, de doelstelling zijn. Vind je het, uh, vervelend ja. allemaal? Of zeg je van, ja, dit hoort er ook bij? Ja, maar dat weet ik. iedereen wil kampioen worden. Dus je weet dat er één ploeg... Uh, of twee meerdere ploegen zeg maar, uh, achter, het vis ga, uh, achter het net gaan vissen. En dat hoop je zelf nooit te zijn. Maar uh, ik heb het al me meerdere malen meegehouden. Uh, een paar keer met Ajax, maar ook met, uh, met Barcelona... Ja, Het is uh, altijd heel moeilijk te verkroppen, maar het hoort, daarom maakt het wel zo, spelletje wel zo interessant. Natuurlijk. Dat zei Frank de Boer, de trainer van Ajax, tegen Rob Fleur. De supporters van ADO zongen gisteren uit volle borst na de wedstrijd samen met Lex Immers. Maar ook tijdens het duel met Ajax en Jeroen Verhoeven, de keeper van Ajax, was daarbij het leidend voorwerp. Bij elke uittrap van Verhoeven hoorde hij dit. Pizza dus. Bijna iedereen heeft een mening over dat stevige, misschien wel te dikke lichaam van Jeroen Verhoeven. Verslaggever Rachna Niemeyer sprak erover met een goede vriend van Verhoeven, een voormalig coach van hem en de keeperstrainer van Ajax. Met als centrale vraag, is Verhoeven nou te dik of niet? 3-0, 3-0, de vrije trap van Alex. Ik heb toch het gevoel dat Verhoeven die bal toch eruit had moeten boksen. Hij gaat er te makkelijk langs. De, de beer van de Meerweg. Uh, meerweg is de weg in Bussen waar de club gevestigd is. En dat was Jeroen. En uh, dat was natuurlijk omdat hij toen keeper die nog bij Ajax in de A1. En uh, nou ja, Jeroen was uh, toen al overduidelijk zeg maar, die enorme grote forse keeper waar je... Ja, elke spits die op hem afloopt, die doet het bijna in zijn broek als je, als je hem ziet. VSV aan de rechterkant van het veld draait weg van zijn tegenstander alsof hij er niet is. Versnelt, versnelt dan nog een keer. Bal voor de goal en daar is Koevermans dichtbij. Maar schiet hij de bal, nou ja, op een onhoudbare wijze van dichtbij hard in. Maar ligt Verhoeven toch weer op de goede plek. Want de en en, en echt... wij vonden het gewoon een, een hele talentvolle keeper. En ook in, in, in, op dat moment was je al aan de zware kant. Maar ik vind dat je een keeper moet beoordelen aan de, aan de hand van hetgene wat hij presteert. En toen hebben we hem bij FC Volendam gehaald. Kijk Alex, goede redding weer. Van Verhoeven laat wel de bal even los, maar het was een pegel van dichtbij. Hij zegt ja, luister goed, ik moet die ballen pakken. En, uh, bedoel, ja. Ik weet wat er te wachten staat. Kijk, het is natuurlijk ook geen piepeltje, jongens. Hij is 30 jaar, heeft ook in de eredivisie gespeeld. Dus ja, hij weet wat er hij, wat hij te wachten staat en wat er van hem verwacht wordt. Drie betrokken over de nieuwe anti helft van Ajax. Je houdt van je Verhoeven of je haat hem, lijkt het wel. Vriend Tim de Wit kent Verhoeven al zijn halve leven... en hij wil het woord dik niet horen. Nou ja, ik, moet eerlijk, ik ben het er niet mee eens. Ik, ik zal hem nooit dik noemen. Ik vind, ik vind Jeroen is uh, stevig. Ik moet eerlijk zeggen dat hij altijd wel zo geweest is. Uh, ik ken hem niet anders. Ik ben op middelbare school... kan me nog wel herinneren van, van wij spreken het sporten, van, van gymlessen toen. de tijd. Er was, hij, dan, was hij niet tegenop te lopen met een potje voetbal. Of uh, gigantische kerel, weet je. Dus iedereen had ook enorm ontzag voor hem juist. Ook omdat hij gewoon heel goed was... Uh, dus niemand zag hem toen als het, het vette padje... Wat, uh, hè, wat, wat, wat bij de gymlezen in het doel stond of zo. Helemaal niet. Het was juist, ik bedoel, iedereen, het was juist een soort van bijna angst. Dat dus had, je, had je toen al als, als klein jongetje om op hem af te lopen... en, en hem te proberen te passeren. Dus uh, nee, ik, niemand uh, vanaf vroeger uit... nooit iemand die hem dik vond. Juist iemand die heel groot en fors is... en uh, de beroemde rots in de branding, zeg maar. De Rots debuteert in het betaalde voetbal op 1 februari 2004 voor FC Volendam. Henk Wisman is op dat moment de trainer in Volendam. Hij heeft verhoeven in de zomer weggehaald bij RKC... En ook toen al streed de keeper tegen zijn gewicht. Hij is natuurlijk zwaar, maar aan de andere kant uh, houdt hij die ballen tegen. En, en hij is toch, ondanks uh, zijn grootte en zijn gewicht... Ja, dat, is, dat was al zo bij RKC. Want ik me te dat, dat, dat uh, Martin Jol we, we zien die tijd trainer bij RKC... dat hij ook alle extra trainingen deed. En, en, en we zijn ook bij Vallendam zo ver gegaan. Uh, diëtisten en, en, en extra trainingen. Duurlopjes, et cetera, om maar uh, extra calorieën te Verbranden. Maar het zet er dan maar eventjes wat zoden aan de dijk, maar structureel eigenlijk niet. Hoe kan dat? Zijn het nou spieren of is het iets anders? Is, is het vet? Ja, ik ben natuurlijk geen dokter en, en ik kan het moeilijk beoordelen, maar ik weet wel dat, dat, dat het bij hem altijd een probleem is geweest en altijd ook een probleem is gebleven, maar ik zie nog steeds uh, dezelfde Jeroen, ik, uh, hetzelfde postuur, maar ook, ook dezelfde kwaliteiten en ik denk dat het zelfs nog beter is geworden, want ik denk dat zo'n spellenvatting is gewoon uitstekend, hij gooit hem gewoon uit stand strak in de, in de voeten op de middellijn en, en uh, dat is alleen maar uh, beter geworden in de loop der jaren en uh, dat hoort. Ook zo bij een doelverdediger. En. Uh, voor mij is het dan ook. Uh, een. een, een uh, op zijn minste een uitstekende derde doelverdediger voor Ajax. Bij Ajax werkt Verhoeven dagelijks met Carlo Lamy. De oud-prof is tegenwoordig keeperstrainer. En ook hij laat geen misverstand bestaan over de kwaliteiten van Verhoeven. We hebben hem aangetrokken omdat we hem gewoon een hele goede keeper vinden. Alleen het is wel een verschil of je derde keeper bent of je eerste keeper. Dat is absoluut zo, ja. Er zijn heel veel derde keepers die. Ja, nooit in een eerste helft al terechtkomen. Nu moest dat opeens wel. Daarom is het echt van heel erg belang dat je drie goede keepers hebt. Dan denk ik dat hij heel stabiel is. Flankballen vind ik erg sterk van hem. Ja, zijn er op de lijn. Het is gewoon een heel onround keeper. En uh, ik kan er niet zeggen. maar Ik vind de, de flankbal vind ik gewoon erg sterk van hem. Zijn postuur heeft hij natuurlijk uh, gewoon mee. Dus nee, onround uh, keeper, ja. Je zegt hij heeft het mee. Er zijn heel veel mensen die het goed weten, denken ze, en die roepen hij heeft het tegen. Nee, ja, ik bedoel het ook op de lengte. En, nou, okay, bedoel, ja, het is echt Nederlands om daarover te praten. Ze dus moeten hem beoordelen op, uh, op zijn keeper. En dat doen wij ook. En, uh, vroeger had je de Beer van de Meer. en was Iedereen was helemaal vol uh, lof over Piet. En, en nu wordt het een beetje in het gesteld. Je moet hem beoordelen op zijn prestatie, op zijn keeperprestatie. En dat andere, ja, het is allemaal zo makkelijk allemaal. Ik, ik doe er niet aan mee. Ik, eh, ik vind het prima, Gozer. Ik vind de een goede keeper. En daar beoordelen wij hem op. Nederlands of niet, te dik of niet, verhoeven blijft de komende weken nog de eerste keeper van Ajax. Op 3 april staat hij weer onder de lat in de arena tegen Herakles. Voetbal vandaag. De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar ongeoorloofde staatssteun aan vier Nederlandse voetbalclubs. Het gaat daarbij om Vitesse, Willem II, MVV en NEC. Al deze clubs hebben financiële problemen opgelost door regelingen te treffen met het gemeentebestuur. Kai Ramstein van Excelsior is voor één duel geschorst. Hij kreeg rood in de wedstrijd tegen FC Twente wegens het onderuithalen van een doorgebroken speler. De aanklager stelde een één wedstrijd voor, wat door Ramstein is geaccepteerd. NEC-Belg Björn Vlemings heeft zich afgemeld... voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk van België... van aanstaande vrijdag. Flemings is de huidige topscorer van de Nederlandse eredivisie. Hij heeft nog te veel last van zijn lease. Daardoor miste hij afgelopen zaterdag ook de derby van NEC tegen de Graafschap. En dan was er vanavond één wedstrijd in de eerste divisie. De nummer 4, Veendam, speelde thuis tegen de nummer 12, Sparta. En de thuisploeg, Veendam, won die wedstrijd met 3-1. De honkbalsterren van de Cardinals tegen de Rangers in Hoofddorp. Het zou zomaar kunnen, want de metropoolregio Amsterdam... heeft zich kandidaat gesteld voor de overzeese start... van de Major League Baseball in 2014. Het zou dan moeten gebeuren op het nieuwe honkbalcomplex... van Pioniers in Hoofddorp dus. Vandaag werden de plannen voor dat bid gepresenteerd. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Weinig sporten zo groot als honkbal. In Amerika. Maar dan nu Europa. Fantastische gelegenheid voor de Nederlandse sport om het allerbeste honkbal ter wereld in eigen land te zien. Ronald Buis is een van de initiatiefnemers om de Major League in 2014 voor een aantal wedstrijden in Hoofddorp te krijgen. Ja, voor het eerst in de geschiedenis gaat de Major League Baseball haar vizier richten op Europa... En de gelegenheid van dat initiatief... samen met de ontwikkelingen hier in de Haarlemmermeer... En, en de ambitie van Amsterdam... maakt dat we een zeer goede kans hebben... op het hierheen halen van twee professionele teams. En dat in een gloednieuw stadion van de Pioniers. Want dat is voorwaarde. Het begint met dat je capaciteit moet hebben van 30.000 toeschouwers. Nou, dat is in geen enkel stadion in Europa te vinden. Dat moet je ook niet willen voor baseball in Europa. Maar we hebben het nu zo dat in het nieuwe complex van de Pioniers... er dusdanig veel ruimte is rond het hoofdveld... dat we de lucht in kunnen. En samen met de kernels van de Major League Baseball, weten we die capaciteit dan tot 30.000 te brengen. Maar ja, rondbal hoort toch vooral bij het Amerikaanse cultuurgoed? Meet the Mets, meet the Mets, step right up and greet the Mets. Het zijn begrippen of je het nou hebt over de New York Mets of over de Yankees. New York Yankees, de club waar Robert Eénhoorn ooit actief was. Nou, hoe groot is honkbal eigenlijk in de States? Ja, nou goed, ik geloof dat ze 8 of 9 miljard omzetten per jaar. Maar dan kijk je alleen naar de businesskant. De uh, uh, Yankees die uh, 81.000 uitverkocht zijn, uh, waar er ongeveer uh, 50.000 in gaan. Dus het is gewoon een fantastische grote sport. En meestelijk, baseball is zich nu uh, gewoon uh, meer aan het bekommeren over het internationaal honkbal. Want dat is natuurlijk de vraag. In Amerika is het groot. Maar uh, staat Nederland erom om te springen om die sterren in actie te zien? Ja, maar ik denk dat je het niet uh, moet, je moet dit niet zien als een, uh, als een WPT of een Haarlemse honkbalweek, waar puur de Nederlandse fan daar naartoe komt. Je, je moet het echt zien dat iedereen die in Europa... Wood en gek is van het hombalspelletje die zal zorgen dat hij als het hier is aanwezig zal zijn. Enter Rentaria has hit a three run homer. in a mercy struck him out. Een bid dus om die grote Major League Baseball naar Nederland te halen. Maar ja, dat doe je niet zomaar. De Major League heeft wel wat eisen als het gaat om de stadions. With the training facilities and all the thing, the modern medicine equivalents that come into it. En als het gaat om simpele zaken als lockers. They're building stadiums for a team of 18 to 20. We need locker rooms for sort of 40, 40 plus. En douches? Right now, you go into most European stadiums, you probably have three shower heads. We need like 12 to 15. So. Natuurlijk de hotels en andere faciliteiten. Well, they have meal money, they have certain level of hotel, things like that. En dan hebben we het nog niet eens over de financiering. Want uh, wethouder Michel Bezuijen van de Haarlemmermeer. Wat kost nou zo'n grapje? Nou, voorlopig nog niks. <laughs> het enige wat het nu nog kost, is uh, uh, voor ons 30.000 euro om het uh, bid uit te brengen. Dat doen we dan samen met Amsterdam en de bond. Dat is nog te overzien. Dat, uh, dat is nog wat overzien. Dat kunnen we nog wat trekken. Maar daarna moeten we gaan kijken wat het gaat kosten. Maar het is vandaag ook al gezegd uh, groot deel van de opbrengsten komen uit kaartverkoop en uh, ja dan gaat het hard. Als je kaartjes, wat ik hoor, van 30, 40 euro... en er komen 100.000 mensen, naar, dan kun je wel uitrekenen... wat dat alleen al een opbrengst nog, los van de merchandising is. Dus ik verwacht dat ze evenement mensen ook wel terugbetaald. Maar komen die mensen dan op? Ja, dat is de vraag. Daar heb ik weer geen, geen verstand van. Daar ga ik dan wel vanuit Ik denk het wel. Ik denk dat als je een major League baseballwedstrijd hierheen haalt... komen ze natuurlijk niet alleen hier uit het gebied... maar dan zullen ze denk ik ook uit andere streken gaan komen... En wat, uh, wat door de organisatie van Emmobi Hulge zegt, nou maak je daar maar geen zorgen over. Dat komt wel goed. Nou, daar ga ik er maar vanuit. uit. the legends the the All in one place. Wellicht in Hoofddorp. Eerst maar is het bid, dan de toewijzing. En dan hopen op de Yankees, de match? <laughs> of de Red Sox, of de Braves, of de Twins, of de Dodgers. We hebben veel geweldige teams. En de owners zullen beslissen welke teams ze come willen hebben. Obviously the Yankees resonates het meest met iedereen. En misschien de Steinbrenners will decide beslissen dat ze to be part of de eerste game in Europa. Ja, nou goed, dat, dat, dat zou heel mooi zijn. Toevallig heb ik nog, dat zei ik net ook al een tijdje, een paar weken geleden, een tijdje met Dirk Zeder zitten praten, die dan een bekende speler is bij de Yankees. En die vroeg al, Joh, waar we spelen hier nooit tegen ons. Dus wellicht dat hij een goed woordje kan doen. We wachten af hoe dat gaat lopen voor Hoofddorp. Raymond van Barneveld heeft de finale bereikt van de International Masters. Hij was in Egmond aan Zee veel te sterk voor een andere Nederlander... voor Vincent van der Voort. Het werd 8-2. Van Barneveld won de eerste vier lijks... Van de Voort kwam toen nog wat terug, tot 5-2, maar daarna maakte Barney het af. De andere halve finale die is nu bezig. Die gaat tussen de Engelsman Phil Taylor en de schot Gary Anderson. En de winnaar daarvan moet meteen weer aan de bak... want de finale van die International Masters is ook nog vanavond. Wij houden er nu mee op, zometeen met het oog op morgen... vanavond met Eva Jinek. Morgen om zeven uur. De zomer laat lang op zich wachten. Frederike Spicht. De lucht is bijna zwart. Luister naar kunststof. Morgen van zeven tot acht. Hey, Frederike Spicht. Maar wij zijn wij zijn Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Loes den Hollander, al meer dan 500.000 boeken verkocht. Haar nieuwe thriller Verwanten, ligt nu in de boekhandel. Mis hem niet, koop de nieuwe Loes den Hollander. Aangeschoven is onze bekende tv-tuinman Lodewijk Hoekstra... met tips en ideeën voor je tuin. Hallo Lodewijk, wat is je advies van deze week? Goedendag. Nou Het voorjaar is begonnen, er moet weer veel gebeuren. En dat kun je natuurlijk zelf doen, maar je kan het ook laten doen... door de erkende groenkeurhovenier. Als je nou een beetje hulp nodig hebt...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 Was het zelfmoord? Of moord? In De Macht van de Maatresse lost René Diekstra een eeuwenoud raadsel op. De Macht van de Maatresse, een indrukwekkend historisch-psychologisch boek. Nu verkrijgbaar in de boekhandel. De wet van Hubble: Hoe verder melkwegstelsels van onze aarde staan... hoe sneller ze zich van ons verwijderen. De wet van Lexens. Sterrengedrag leidt tot verwijdering. Bij ieder advocatenkantoor heb je toptalent...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 Dit is Radio 1.